Way. Zes weken lang staat hij nu in de lijst, inderdaad van uh, vijf omhoog naar nummer twee Bobs Shubber ranks Love You No More Acht weken in de lijst en blijft staan op uh, nummer drie Nummer 1 van vorige week, Pitbull Hotel Room Service, zak naar vier en zijn elfde week David Guetta samen met Econ met hun sexy bitch komen de top vijf binnen Vanaf hun zesde positie, tien weken lang nu in de lijst van Europa Hebben we hebben nog één plaat te gaan. Dat is de beste van Europa. Van wie is die dan? Van een dame die al zeven weken lang in de lijst van Europa staat. Vorige week nog op twee. Deze week dus een plekje omhoog. Dit is Ina met Hat. De beste plaat van dit moment van Europa is in de handen van Ina met Hot. En als ik dan toch een beetje inderdaad mag zeggen wat ik leuke platen vind. Nou, dan valt deze er echt wel bij hoor. Ina met Hot. Wat een plaat heeft zij weer neergezet. Ze is niet eens zo. Ook Whitney Houston een miljoen dollar bill. Dat is één van mijn liefhebbers van dit moment. Ik wens je allemaal een vijf weekend. Volgende week hebben we een hele nieuwe lijst voor je. Mocht je er niet genoeg van hebben, morgen tussen 2 5 ben ik er weer. Ja, wat? Is dat het? Yes, it's over. Hoe you like het? Ik weet het niet. Ik through het hele ding Nou, je niet Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Dit is onderduik Nederwit met het NOS-journaal. Het kabinet heeft ingestemd met het plan om de AOW-leeftijd te verhogen naar 67 jaar. Gisteren werden de coalitiepartijen het daarover al eens met minister Donner. Kern van het plan is dat mensen die op 1 januari volgend jaar jonger zijn dan 55 langer moeten doorwerken. Voor wie ouder is, verandert er niets. De AOW-leeftijd gaat in 2020 naar 66 en in 2025 in één keer naar 67. Het plan kent een aantal uitzonderingen. Wie onafgebroken voor zijn 65ste een bepaald aantal jaren heeft gewerkt... kan alsnog stoppen met 65 tegen een lagere uitkering die ook na 67 lager blijft. Mensen mogen maximaal 30 jaar een zwaar beroep uitoefenen. Als het werkgever niet lukt een lichtere functie te vinden... moet de werknemer tot zijn 67ste worden doorbetaald. Gemeenten en provincies hebben geen grote hoeveelheden geld bij dsb Bank uitstaan. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Eén overheidsinstantie heeft 100.000 euro bij de bank gestald. Het gaat om een organisatie waar de provincies Groningen, Friesland, Drenthe... en bijna 70 gemeenten bij zijn aangesloten. Vorig jaar kwam een aantal gemeenten en provincies in de problemen... omdat ze geld hadden ondergebracht bij de IJslandse bank Bankie. PVV-leider Wilders heeft een drukbezochte persconferentie gegeven in Westminster... Zijn komst naar Groot-Brittannië noemde hij een overwinning voor de vrijheid van meningsuiting. De persconferentie was verplaatst vanwege een demonstratie van enkele tientallen moslims. Deze week haalde de rechter een streep door het besluit van de Britse regering om Wilders niet toe te laten. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft scherpe kritiek op de brandweer van Terneuzen. Een duikteam van het korps dook begin van vorig jaar naar een auto in het kanaal van Gent naar Terneuzen. Daarbij kwam een duiker om. Volgens de Onderzoeksraad was dat het gevolg van onvoldoende voorbereiding en oefening. Wat weeropklaringen, maar ook af en toe een bui. De noordenwind is stevig. Aan zee zelfs hard of stormachtig. minimaal vannacht rond 9 graden. Morgen wat rustiger en wat meer zon middag temperaturen graad of 12. Dit was het NOSjournaal.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 I cannot understand why you don't love me no more The love of the human, it is rich and pure Make give you one the love, that's why me them adore When if you want this loving, then give it to you In In my world, you are my perfect lady. Love like mm -hmm. a baby. If nothing to tell the girl, them crazy. Woman in the world, love. Them mm -hmm. amaze the me. Sweets and a Rita, so parlative steady. I don't get them y'all left. You're not for mm -hmm. baby. Y'all so roaming, but them cannot chase mm -hmm. me. In a bedroom, shall I run, to the lazy. Love the y'all them crazy. Go And believe it. you in love, love, love for the realest. Other guys out on the road, they want <laughs> feelings. Shout out, love, you're yeah, there is no secret. Like your kiss, love, it's for a secret. You is a winner, winner, love no weakness. Other boy. I cannot understand why you don't love me no more They love me like the humanity's ready to shut your I keep late this love, that's why me made them adore Human, if you want love me, I will give you to your love Bum, bum, bum you know that I will drive you crazy okay. Bum, bum, Turn the wheels, I turn the wheels and I love you baby Bum, bum, bum Human, you make me sweat how you are so sexy okay. Bum, bum,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 the same way. kom eens.